Dag. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er liggen noodplannen klaar voor als de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs niet door kan gaan. Dat heeft de Franse president Macron net bekendgemaakt. De opening is een kilometerslange tocht over de scène met allerlei bekende sporters. En die backupplannen zijn nodig vanwege het risico op aanslagen, vertelt correspondent Frank Renoud. Bij beide plannen wordt die boottocht gewoon geannuleerd en wordt de ceremonie op een veilige vaste plek gehouden. Dat kan gebeuren bijvoorbeeld aan de voet van de Eiffeltoren, zei president Macron... Waar een groot terrein is, dat is dan dus één vaste plek en niet een optocht. En de tweede optie is om alles te organiseren in het grote stadion ten noorden van Parijs, het Stade de France. En dat is omdat het een stadion, een afgesloten gebied is, natuurlijk nog beter te beveiligen. Ja, het is voor het eerst dat er in het openbaar iets gezegd wordt over die noodscenario's bij de Olympische Spelen. Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten vanwege zware windstoten. Het gaat onder meer om vluchten naar Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier. En voor het hele land geldt sinds 12 uur code geel met zware onweersbuien en ook harde windstoten. De gemeente Amsterdam trekt 4 miljoen euro uit voor meer openbare wc's. Er werd al jarenlang gediscussieerd over het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in die hoofdstad. Hoeveel wc's erbij komen kan de gemeente nu nog niet zeggen. Maar waarschijnlijk worden de eerste dit jaar nog geplaatst. En inwoners van een stad in Zweden kunnen wat bijverdienen met hun telefoon. Er is een nieuwe app waarmee ze foutparkeerders erbij kunnen lappen. En als er inderdaad een boete wordt uitgeschreven aan iemand die op de stoep staat of op een invalide plek, dan krijgt de snitch ook een deal. En deze Nederlandse journalist in Zweden legt uit hoe dat werkt. Je hebt dus die, die app, dan moet je wel fysiek naar een auto gaan. Moet je een foto van maken en um, dan vervolgens word je naar een meldcentrale word je doorgeschakeld. Moet je dus inderdaad even aangeven, van, nou hier staat toch echt wel volgens mij een fout, um, een fout geparkeerde auto. Ja dan krijg je een boete en um, daar mag je dus inderdaad een deel van houden. En in de praktijk komt erop neer dat je per gevouwd geparkeerde auto een kleine 9 euro kunt verdienen. Het weer dan nog, je hoort het net al, het trekt steeds verder dicht. En zometeen komen er flinke buien aan met harde wind, hagel en ook onweer. Het blijft een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM! Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom aboard. We moeten onze tijd hier here een exciting avontuur. The pounding won't stop. Weird flashes, hallucinations, strange smells en sounds. Every experience triggers more memory. Shall ik tell you why we brought you here?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 Waarvan acte, ja, dat precies, weten we allemaal toch? Dat weten we. Het gaat ja, over ja, een. Nee, absoluut mee Maar mooi, mooi in, uh, in een lied uh, weergegeven. Ja, weergegeven ja, inderdaad. Zeker, zeker. Met een lekkere stukje uh, jodelen, maar Jodel. dan niet zeg maar, waar de koude rillingen van over je rug. Lagen. Nou, dat ja. doe ik er niet na. Nee, precies. <laughs>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 Je kan even aan de buitenkant komen kijken. Dat zou je kunnen doen. Hè? Dat, uh, Roy komt meestal ook zo ergens... tegen het einde van de Ik avond... samen met, om uh, met Ben... om ja. even te kijken of hoe het allemaal rijdt en zeilt. Ja, je hebt toch controle nodig... Hè, ja. van de stichting. Is dat zo? Volgens mij is dat helemaal niet nodig. Want dat is uh, jou wel toevertrouwd... gezien zien de vorige feesten. Want dat is altijd een succes geweest. Ja, ja. Hey, we gaan waar. lekker luisteren naar... Uh, hoe kan het ook anders? Uh, Cindy Loper met Girls... You just, just want to have, to have fun. fun. <laughs> En dat was Sofie Tucker met Jack Carré. Ja. dat is wel een heel lekker nummer. Lekker uh, zomersnummer Le toch? Ja, ik ja. Heb zet hem er even bij, de zoeknummers voor het Vrouwenfeest. Ja, nou, ja. Lekker, lekker dansnummer inderdaad ook. Ja. En die, die uh, Portugese, ja, beetje, uh, zeg maar, Samba-achtige. Ja, samba Ja, uh, uh, alligator of krokodil betekent het. Oké, okay, ja. alligator. Okay, dus, uh, en voor ja. de rest uh, hadden we Google Translate niet aanstaan. Dus <laughs> dat, dat, dat, dat mag de luisteraar zelf <laughs> nog even een keer doen. En voor jacaré hadden we Cindy Lauper met Girls Just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 Het danspaleis. Het, het danspaleis. Ja, okay. Zo heet het feest. Het, oh. het danspaleis. At, ja, oké. Okay. Ja, de apenstaartje ja, bedoel ja, ik. Ja, ja, precies. Ja, oké. Okay. Nee, dan, dan begrijp ik het weer. Ja, apenstaartje danspaleis. Ja. Okay. Ja. <laughs> apenstaartje danspaleis. Oké. Okay. Um, ja, dus uh, het danspaleis houdt regenboogouderen in Nederland vitaal. En midden in de samenleving. Dus je kunt ook meedoen. En na het danspaleis. Dat begint dus om drie uur s middags.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 Pride right at the beach. Right voor, at the beach natuurlijk. Ja, precies. Uh, en Harlem is benen echt officieel regenboog en het officiële ja, Zij hoorden inderdaad nog zeg maar, bij, die, uh, bij die steden. Bij die, die 53 uh, of wat dat? Ja, 6, die subsidie 6, daarvoor ja, konden ja. aanvragen. Ja. Um, maar goed, als alles volgens plan loopt... dan vindt de eerste editie op zaterdag 14 september plaats. En dat is op zich wel een hele leuke uh, leuk tijdstip. Uh, want uh, de meeste prides zijn natuurlijk altijd in juni. Ja. Dat is de grote pride maand.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 Zeg maar, zoals schrijvers inderdaad ja. vroegen met elkaar aan het reageren Leuk. Ja, heel leuk. Het is dus een, uh, een wederkom om te zien op lhbtizien.nl. Ja, te lezen eigenlijk. Hè, dan. Oh ja, te, ja, te, ja, lezen. te zien, ja. te lezen, Schrijven. te zien. Nou, ja, ja, In ja. ieder geval op zien. Ja. ja. <laughs> uh, tot zover weer de actualiteiten. En uh, uh, het is tijd voor Jelbers Journaal in ja. Kleur.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 They can hurt but won't kill me They can hurt but won't kill me A fistful of the things you love Life's a quiz so cough it up Go on and cough it up now When the future is far away It's always better There's something I'm doing wrong And all these are warning lights are lit But always after you lead it Yeah well anyway I can laugh about it I'd better try to laugh Or I can cry about it You'll never see me cry I should ignore the words you say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 Thank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 eh, konden we erom lachen. Precies. Later. Let so, nou met this. de groen inderdaad. Dus eh, mm. applaus inderdaad. Ja. is yeah. een hele, uh, mooie, <laughs> mooie grap waar die ons mee bezig hebt genomen. <laughs> en daarna hadden we dan het hele liefelijke uh, beetje honingzoete, maar ook zo prachtige nummer. Andrew van Ben Platt. Ja. Eh, waarin gewoon eh, de liefde en de schoonheid yeah. van een man voor een andere man wordt bezongen.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 als uh, zeg maar dat er mensen zijn die uh, specifieke uh, uh, agressie hebben, uh, uh, moeite hebben met de regenboogcommunity en alle uitingen daarvan. Ja. En wat uh, wij noemen eigenlijk uh, homofobie, maar het, het, is, het is meer dan homofobie. Het ja. is ook niet alleen maar tegen homo's, maar nee, zeker dus niet. tegen de hele community. Tegen ja. de hele, ja, hele ja. en de verschijningen daarvan. Uh,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 En voor uh, hun is het misschien ook uh, dat ze zich daardoor beter voelen of zo. Dat ze zich, uh, zichzelf mannelijker voelen Ja, dan. het is ze zichzelf ja. inderdaad positioneren. Ja. En um, uh, de aanvankelijke aanleiding is over het algemeen bij deze uh, type dader... niet per definitie altijd gerelateerd aan een LHBTIQ uiting ja. Maar uh, daar verloopt het ernaar. Dus er is al een escalatie en dan komt ineens zeg maar...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 En dat bestaat uit jonge daders. Die zijn echt minderjarig. Eh, tot ongeveer een 25 jaar. Eh, Nederlandse nationaliteit ook weer. Relatief vaak eerder in beeld geweest bij de politie. Eh, schoolgaand, studerend. Lid van groep hangjongeren. Problematische jongere groep.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 Met ja. een stabiel ja. leven. Dus zij vinden het een soort salonveegheid. Om dan maar even op hoger opgeleid niveau... Ja. Ja, ja, ja, een ja. term te gebruiken. Um, uh, na afloop, als je ze daarop aanspreekt is er wel spijt van het incident. De, is, men beseft dus eigenlijk helemaal niet... wat zeg maar, ze wat te doen. Ja, dus ja. het is ook een cultuur die... Uh, nou ja, goed. Laten we dan zo zeggen. Je kunt het regelrecht één op één wegzetten. Als de zogenoemde banga-lijsten... zeg maar, die door het ja. universiteitskorps ja in Utrecht ja. Uh, worden weggezet. Materieel geweld In groepsverband tegen LHBTIQ in het algemeen. Ze voelen zich niet sensitief. Doe niet zo moeilijk. Ja, ja. Uh, Doe niet zo flauw. Dat is eigenlijk een ja. reactie. Um, uh, en uh, het gaat vooral om dat zij zich eigenlijk willen profileren. Positioneren ten opzichte van de groep. Dus het gaat over zich status toe-eigenen ja, uh. om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 Nee, zeker. Per jaar worden er ruim 2600 meldingen en aangiften gedaan. Maar helaas worden er toch maar heel weinig straffen uitgedeeld nee. en dergelijke. En daarmee loopt de bevolking dus ook makkelijk gewoon weg. Ja, natuurlijk. En hier valt echt een stuk aan te rekenen aan de politie. Waar door subsidiebezuiniging Roze in Blauw is ja. verdwenen. Ja. En dat de politie zelf ook deels bestaat uit een Bepaalde groep van die mannen die zeggen: Doe niet zo flauw en doe niet zo yeah. moeilijk. Yeah. Kortom, er is echt een cultuurverandering is er, uh, is er nodig. Uh, en uh, minister Jasilgus uh, uh, pakt dit ook op om uh, zeg maar hier uh, beleid op te gaan voeren. Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, en dat, uh, dat zet zich eigenlijk een klein beetje door, uh, zeg maar, in de uh, in betere. Uh,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 Yeah, that's yeah. it. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah uh, uh, I'm, on, I'm only human. I'm from only human, yeah. From regarded man big in the bad. Yeah. <laughs> For making you cry. No, I'm only human yeah. after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh.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 Ja, het is, ja, een, ja. Het is uh, maandag 6 mei. Maandag 6 mei. Ja, het, uh, dan goed, zijn ja. we er weer ja. na de sirene <laughs> van 12 tot 2. Tot de volgende keer. Dag. Mijn hart Van die vrijheid, vrijheid. Dat gevoel van lang geleden raak ik nooit meer kwijt. We konden hem zingen, dat zijn herinneringen. Oh, het blijft me steeds bekomen, want als kind. Heb ik aan het komen, mijn hart verloren. Oh, sorry, laat mij eens kijken.